12 uur Gert Bluk met het NOS Journaal Internetprovider Ziggo houdt er rekening mee dat het netwerk vaker te maken krijgt met cyberaanvallen. Daarom gaat Ziggo wat zaken aanpassen in het netwerk. Van een aantal klanten zal het modem worden herstart, waardoor die gebruikers korte tijd geen gebruik kunnen maken van internet. De servers in Ziggo werden de afgelopen dagen twee keer aangevallen, waardoor duizenden abonnees urenlang geen internet hadden. Op sociale media zijn video's verschenen waarin het bedrijf wordt bedreigd. Zego heeft aangifte gedaan en noemt de bedreigingen onaanvaardbaar. Boven Slowakije zijn twee vliegtuigen op elkaar gebotst. Zeker zeven mensen zijn om het leven gekomen. Een woordvoerder van de brandweer op de plek waar de vliegtuigen zijn neergestort... kon nog niet zeggen hoeveel mensen er aan boord waren. Het is ook niet duidelijk om welke type vliegtuig het gaat. Volgens een Slovaakse tv-zender gaat het om twee sportvliegtuigjes. Het Filipijnse leger doet een poging om de Nederlandse gijzelaar Ewold Horn te bevrijden. Het leger heeft een kamp aangevallen waar de islamitische terreurgroep Abu Sayyaf elf mensen vasthield onder wie Horn. Hij werd ruim drie jaar geleden ontvoerd samen met een Zwitser. De Zwitser wist in december te ontsnappen. De werkloosheid in Nederland is opnieuw licht gedaald. In juli waren er 603.000 werklozen. Dat zijn er ruim 20.000 minder dan drie maanden geleden, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De daling wordt toegeschreven aan de aantrekkende economie. Dat leidt tot meer vertrouwen, meer geld uitgeven en minder werklozen. De Duitse oud-minister Egon Baar is overleden. Baar was lid van de sociaaldemocratische SPD... en de man achter de West-Duitse ontspanningspolitiek in de Koude Oorlog. Zijn carrière is nauw verbonden met die van de vroegere Duitse bondskanselier Willy Brandt. Onder Brandt zocht Duitsland toenadering tot de Sovjet-Unie, Polen en de DDR... Baar was de architect van de Oostpolitiek. Hij onderhandelde met Moskou en Warschau om de betrekkingen te normaliseren. Egon Baar was 93 jaar. Het weer geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden in het zuidwesten Kans-Bembui. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Ten 59 richting Rotterdam staat tussen Den Bouw en knoop het Hellegatsplein 4 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn weer open.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zandvoort Zee. Zee. Zandvoort en Zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM luncht. programma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van twaalf tot twee. Zo zo zo zo. Nou, nou, nou, nou, nou. Nou, nou, nou. Ja, ja, ja. Puntje erin. <laughs> Zo, nou, uh, oh, de computer staat al, niet aan, zal ik even aanzetten. Oh, dat is misschien wel handig. Ja, ik dacht dat het al nacht was. Ik zit tegen een heel zwart scherm aan te kijken. Ja, Siggo, hè. Zandvoort bij nacht. Ja, een signobeel. Sigobel. Ah, Goeiem. Goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag. <laughs> en eet smakelijk. Je hebt niks te hier. Hey, nou eet smakelijk, als je niks te eten. Heb. Ik had het ook niet tegen jou, ik oh. had het tegen al onze luisteraars. Oh, wat die weet. zitten heerlijk te smikkelen in weer... het zonnetje. Zet ik ben... de man. Ja. En weer Stiefkind zeker. Ja, ik hoor het al. Ja, ja, ja. ja is al ja. mooi? Nou, in ieder geval, goedemiddag. Leuk dat u er bent. Door die man die in de studio, wie is dat? Dan is de koffie. Uh. <laughs> dat was de koffie. Ja, dat is voor deze eerst daar koffie krijgen van. Wat lief, hè? Ja, ja, wat een lieve man is dat toch. Ja, hij is aan het veranderen de laatste tijd, Ja, hij wordt liever. Ja. Hij ja. wordt liever, ja. Wat zou er ja. aan de hand zijn? Ben je verliefd, erop? Een ja, verkeerding, denk ik. Oeh. Oeh. Oeh. En daar profiteren wij van, dat zie je maar. Ja, He? zo is dat. Je krijgt een heerlijk kopje koffie. Goed, we zijn begonnen met de daverende donderdag... dames en heren, bij CFM Zandvoort. En dat betekent dat we tot en met... Uh, vanaf 12 uur live radio achter elkaar hebben. Dat wil zeggen, 12 uur live radio. Nou, dat is nogal. Straks komt Bart van der Meer met zijn lucifersroosje. En er zitten weer een paar rammelende lucifers in. En uh, nee, maar die, uh, die Hans uh, die, die Wassenaar vindt. Die uh, ziet er dan ook niet uit. Maar vindt Wassenaar, hè. Ja. Ja, dat vindt hij vreselijk. Ja, dat, gelukkig heeft hij weinig haar. Hans vindt Wassenaar. Ja. ja. En uh, dan hebben we vanavond natuurlijk nog uh, Alternative FM. Ja. Ah, uh ah. -uh. En... Uh, en uh, dan tot slot krijgen we wateroverlast met effen vloed, Dus nou. Ja, en uh, volgens mij hebben we. Hoor, tussen Hans en uh, Alternative FM hebben we een nieuw programma ertussenin zitten. Oh, is dat zo? Ja, Jong Zandvoort. Oh, Als 6 dat er... 8. ja. Oh, zit dat... DJ Thomas de Jong. Oh, zit dat tegenwoordig daar? Ja. N niet meer op woensdag. Nee, oh. nee is voor ah. oh. z'n ah. Ja. Is ik weet niet of ze deze donderdag al gaan beginnen. Maar ja, goed, als we gaan luisteren vandaag, dan weten we het. Hè? Nou, ik, ga zeker niet, ik ga zeker niet luisteren. Maar oh. uh, da, nee, dat, dat kan gewoon niet. Ik ben dan uh, met andere dingen bezig. Oh ja, dan houdt het op. Ja, dat kan niet anders. Dan mis je wat, hoor. Ja, is dat, ja. ja ik vind ja. dat hij het hartstikke leuk doet. Daar, daar gaat het ook niet om. Goh, dus dat zit tegenwoordig ja. ook op onze van de donderdag. Ja joh, we zitten nou, nog volgeboekt. Wat, we hebben, vol geboekt. Mochten we een programma willen beginnen, dat kan alleen nog uh, tussen 8 en 10 en 10 en 12. Voor de rest is het vol. S Morgens dan, hè? Ik denk dat we een nieuwe mooi er voorbij zijn. Ja, yes, tuurlijk. Ja, wat dom voor mij, hè? Ja, dat denken die mensen dus... Ja, dat is zaterdag kan, maar dat kan niet. Dan zitten we met dubbele programma's, dat kan niet. Nee, en we hebben maar één zender, dus ik kan ja. niet... En God, dus doen we zijn er weer slapte oude Eh, uh, uh, sorry, we moeten we taal houden. Ze <laughs> dus krijg ik last met de uh, programmeleiding. <laughs> Weet je wat we doen? We gaan muziek draaien. Hé, hey, dat is een goed plan. Ja. Pak je fiets, we gaan naar België. Ja, lekker.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 Dat is met de druk. De stemming het Vormde samen het goede doel. En uh, deze plaat, ja, de, die, die had u eigenlijk gisteren moeten horen. Maar ja, toen had ik er geen tijd meer voor. Nou, dan beginnen we er vandaag toch mee. U maakt mij uit. Nu, Zit ik niet mee? België! Dolly is er al op de fiets heen. Ze is al bij Bentveld, dus dat komt wel goed met de wandelzender. Dus. Komt helemaal goed hoor. Vannacht om drie uur is ze in Antwerpen en dan gaat ze daar live radio maken. Goed, eens even kijken. Uh, nou, zo meteen om kwart over twaalf uh, krijgt u de drie in een natuurlijk. Dat is een hele mooie vandaag. Uh, het had al eigenlijk al moeten beginnen, maar ja, er staat nog een plaat tussen. Dus u moet heel even geduld hebben. Maar hij komt wel hoor, straks om kwart over twaalf. Even voorbij kwart over twaalf krijgt u de drie in een. En die is zo mooi vandaag. Maar nu is nog even Brownie Dutch. En dan maar het Stupid Kind of Lover. Now I must confess, I did it again. televisieprestator en uh, weet ik veel. En het is een pseudoniem van Dennis Remy van Tuil. Ja, hij komt uit uh, Amsterdam. En uh, ja, nou ja, hij uh, maakt dus ook platen, zoals u hoort. Waaronder dit, Stupid Kind of Lover. En ja, uh, hij is geboren in 1966. Dus hoe oud is hij dan, Dol? Hoe oud is hij dan? Wie, je, 66? Ja, is je 58? 57, uh, nee, de joh. nee, joh. Nee. B-40 weg, bedoel ik. Hij is in de C-48, ja, zoiets. Ja, zoiets. <lacht> uh, hij wordt volgend jaar dus 50, denk ik. Zoiets. Um, maar in ieder geval, de muziek die hij op deze plaat gemaakt heeft... Hij rapt ook bijvoorbeeld, maar de muziek die hij op deze plaat gemaakt heeft... Nou, dan zou het een reïncarnatie van een of andere Motown-artiest kunnen zijn... Want het klinkt wel alsof het in de jaren 50 op. Niet dat het erg is, want ik vind het een hartstikke lekker plaatje. Dus, uh, Maar het klinkt, het klinkt echt alsof het uh, in de jaren 50 een beetje moutaan en zo achtig hè? Maar wel lekker. Brownie Dutch dus heet hij. Uh, Dennis uh, van Tuil. Uh, prachtig mooi. En hij noemt zich dus Brownie Dutch. En dat is een toepasselijke naam, want hij is bruin. Ja. <laughs> Heel toepasselijk allemaal. Wat een gezeur allemaal. Nou, uh, wat wij gaan doen. Uh, Juist. Het sluit eigenlijk heel mooi aan. Drie in één. Eén. Want in dit vorige plaatje klonk als Oude Soul. Nou, dit is Oude Soul. is Redding. Yeah. This is my love Just anticipating For things that you'll never, never, never, never Possess, yeah, yeah But while she's there waiting And without them Try A little tenderness That's all you gotta do It's not just sentimental, no, no, no. She has her greed and care, yeah, yeah, yeah. But the soft words, they all spoke so gentle, yeah. Let me in, let me in, let me ease on in. Look into my 3-in-1 van uh, nog steeds, ondanks dat hij al een hele lange tijd dood is. Al, uh, nou, 48 jaar al bijna, 47 jaar al dood is, uh, verongelukt in december 1967 bij een uh, vliegtuigongeluk. Op weg naar een optreden met een aantal leden van zijn begeleidingsband de Barkies. Een ander deel van de band uh, zei... we gaan niet met het vliegtuig, het is ons te slecht weer... en uh, we gaan gewoon met de auto. En uh, die hebben het dus overleefd. Otis Redding, uh, geboren dus in Macon, Georgia. Uh, begonnen als zanger bij uh, Johnny and the Pine Toppers. En uh, toen dat bandje in de studio was toevallig... toen uh, vroeg hij of hij een eigen liedje mocht opnemen. Nou, dat in wat spare time van de studio mocht dat... En uh, toen nam hij het prachtige These Arms of Mine op. En dat was. Uh, de mensen die toen in de studio waren, waren zo kapot van wat ze toen te horen kregen. Dat die single werd gelijk goed opgenomen. En werd ook nog eens een hit. En dat was het begin van de carrière van deze legendarische zalzanger. Waarvan ik nog steeds vind dat hij een van de allergrootste is. die de wereld ooit gekend heeft. Ik mag wel zeggen dat ik nog steeds een fan van die man ben. En uh, is natuurlijk ook logisch. Jarenlang is het zelf in een solbeentje gespeeld met onze eigen Dean Clark. En uh, dat is een van de weinige mensen in Nederland die. Ja, die Otis, die de, de, het gevoel van Otis, van wat Otis zo goed kon. Uh, die dat ook teweeg kon brengen. Jammer genoeg doet hij nog weinig. Maar ik zou zo graag... Oh, als die man toch weer eens besloot om weer eens een beetje te gaan zingen. Dat zou fantastisch zijn. <lacht> Goed, Oud Redding dus. U hoorde achter een volgers uh, Lovers Prayer van het album a Dictionary of Soul. Daarna van hetzelfde album uh, hoorde u uh, Try A Little Tenderness. En we besloten met een zeer dramatisch en fantastisch mooi nummer... van het album Doc of the Bay. Een nummer dat dus uitgekomen nadat hij al overleden was. Dat was met Doc of the Bay trouwens ook zo. Uh, dit nummer kwam dus uh, van diezelfde LP af. En dat heette Open the Door. Nou, is dat niet prachtig allemaal? hè? Toch? Ik vind het allemaal zo mooi. Nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, luisteraars, hij had helemaal gelijk. Hier Dolly Tempierik met het regionieuws van donderdag 20 augustus. Het einde van de traditionele koopavond in de Haarlemse binnenstad lijkt nabij. Na jaren van teruglopende bezoekcijfers op de donderdag, gooit de centrum een managementgroep onder leiding van Fred Posma de knuppel in het hoenderhok. Ze stelt voor de koopavond in te ruilen voor een uurtje langer open. Dus dat zou zijn tot 7 uur s avonds op donderdag, vrijdag en zaterdag. Het voorstel is inmiddels verspreid onder alle winkeliers in de binnenstad. Volgens de Centrum managementgroep is een verandering van de winkeltijden nodig... om Haarlem als winkelstad aan de top te houden. De verandering gaat in op zaterdag 12 september of 3 oktober... en hierover moet nog gestemd worden... Anders dan bij de invoering van de zondagsopenstelling... is voor, op voor de voorgestelde aanpassing geen wijziging... van de gemeentelijke verordening op de winkeltijden nodig... want de 3 keer 7 valt binnen hetgeen volgens de regels mag. <coughs> op dit moment wordt het oude ING-gebouw aan de Wilhelminastraat... klaargemaakt voor de 24 uurs opvang van dak- en thuislozen. In november is de officiële opening... Op dinsdag 1 september in Hotel Diraakse is er een informatieavond voor omwonenden. Op 21 oktober 2014 besliste het Haarlemse college dat de opvang in het voormalig ING gebouw moet komen. Er werd in samenwerking met onder meer bewoners en ondernemers, politie Kennemerland en de gemeente een beheerplan opgesteld, waarin onder meer afspraken over eventuele overlast zijn opgenomen. Naar verwachting kunnen de dak- en thuislozen per oktober intrek nemen in het pand. Dan puur Zandvoorts nieuws. Nou niet helemaal Zandvoorts, ook een beetje Haarlems. Het Zandvoortse koor, de Pop Singers, zal op 5 september aanstaande... een lunchconcert geven in de Grote of Sint-Bavo-kerk op de Grote Markt in Haarlem. Het koor, onder leiding van dirigent Arno Westerburger... zal een aantal liedjes uit hun huidige repertoire zingen. Het koor, dat op 3 oktober weer de Korendag in de Protestantse Kerk in Zandvoort organiseert...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 Tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep bestond al trajectcontrole... maar deze is een tijd lang buiten werking geweest. Binnenkort wordt de controle weer ingesteld, laat de Verkeersinformatiedienst weten. Het traject waarop geflitst, in de richting, wordt geflitst is in de richting van Delft... is iets, iets langer dan het oude traject. Automobilisten in de richting van Amsterdam moeten voortaan ook uitkijken... want ook op die rijbaan van de A4 is er straks trajectcontrole... De systemen en bebording zijn er al, het wachten is alleen nog op een test van de apparatuur. Het Openbaar Ministerie verwacht dat het nog minstens tot oktober duurt voordat alles in werking is. Gisteren werd bekend dat de trajectcontroles op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht... de overheid vorig jaar liefst 48 miljoen euro hebben opgeleverd. De vraag is voor welk bedrag de snelheidsovertreders op de A4 straks op de bon worden geslingerd. Tot zover het regionale nieuws. Weer of geen weer? Zomer of hartje winter? Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het is vandaag prachtig zomerweer met flink wat zon. Vanmiddag zien we ook wat bewolking verschijnen, maar het blijft droog. De wind waait uit het zuiden en is overwegend matig van kracht... en de temperatuur stijgt naar 23, 24 graden. Vanavond en de komende nacht is het helder en bij een zwakke tot matige zuidenwind daalt de temperatuur naar 15 graden. Morgen zijn er perioden met zon, maar er zijn ook wolkenvelden... en vanaf eindochtend neemt de kans op een bui toe. De matige zuidenwind wordt zwak en veranderlijk... en de temperatuur stijgt naar waarde omstreeks de 24 graden. In de nacht naar zaterdag en ook nog zaterdagochtend is er een buienkans... maar in de middag blijft het droog en schijnt de zon flink...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 Sweet Sunshine. Nou, die zien we dus volop als we naar buiten kijken. Lekker lekker zonnetje. Oh, oh, heerlijk. Nou, het is lekker weer buiten zuidenwind en zo. Oké, okay. en dit is King van Years and Years. Oftewel years and years en het nummer dat heet uh, King. Ja en dan gaan we weer eens naar een oude rocker hè Bon Jovi, Ron Bon Jovi of John Bon Jovi moet ik zeggen. me Sunday morning. En volgens uh, een nieuwe single, ja. Yeah. Zo so is dat. Ja, yeah, Greatest Lovers. Dat is ook leuk. Of niet? Jawel, Greatest Lover. Dat is ook heel erg leuk. Luke single sing of Seidel sing. Net wat je wil. zingen. Oh, nou, één ding is in zijn naam wel aardig. Hij zingt inderdaad. Mm. Greatest Lovers heet het nummer. The world is nou, hier hoor, is die rooies, hè. We zien oud en nieuw. Alles dwars door elkaar heen. En... Uh... Een lekkere mix van uh, rijp en groen en zo, zou ik kunnen zeggen. Nou, deze is weer rijp hoor. Heel rijp zelfs. Het is een hele oude. Dit Maar nog steeds een geliefd liedje. Dat wel. Ja. We dit zijn de tokens: The Lion Sleeps <theaters> Tonight. Nou, de tokens met The uh, Lion Sleeps. Tonight was dit Tommy Roll met Dizzy. Dit is een hele leuke, moet je horen. Is de laatste voor het nieuws. Maar heel leuk, moet je horen. Je vraagt of ik zin heb in een sigaret... Twee uur s'nachts, we liggen in bed in een hotel in de stad Waar niemand ons hoort, waar niemand ons ziet Waar niemand ons stoort op de vloer ligt een lege fles bij En kledingstukken die van jou en mij kunnen zijn Een schemering en de radio zacht Deze nacht heeft alles wat ik van mijn nacht verloopt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 Raising up You more I love you more You know I, I love, you love you more Sfeervol gebeuren. Dat is het samenwerken van uh, Guus Meeuwers samen met Raccoon. En een combinatie van Het is een nacht die je alleen in film ziet. En Love You More. En dat vond ik zo verschrikkelijk mooi gedaan. En dan dat sfeertje, dat live sfeertje, want het was een, uh, natuurlijk live. Uh, tijdens uh, uh, die, die zachte G-concerten van Guus Meeuwers. Guus we samen dus met Raccoon. Wij gaan snel naar het NOS nieuws van 1 uur. En wij zien u straks weer terug. Aan de andere kant met onder andere de vrijwilligersvacature. Tot zo. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.